Ach, wat een prachtige muziek aan het begin van deze nieuwe aflevering van de Zondagmorgen van ZVL. Hoi toch, hè? de Bee Gees. Altijd wel romantisch. En I started a joke. Maar was het wel om te lachen? Hm? Goede vraag. Ja. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. Je bent van en welkom. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. Ik ga je oren vertroetelen. Och, ongelooflijk, met prachtige muziek en deuren waarvan je denkt, hé, hey, dat is lang geleden. Wat is dat nu weer? Dat is een mooie herinnering, zoals deze van David Soul. Try mistakes again Wind and spring in all our splendor, sweetly surrendering the love. kisses she shares his wishes i'm sure he's king without a doubt Je toch hartstikke gelukkig van, van deze muziek van uh, Randy Crawford, Amaz. Zo, op een zondagmorgen na een hete week. En dan uh, deze hardverwarmende, maar toch koele muziek. Mm -hmm. Lekker bij de koffie, met een koekje erbij. En een soort kerstkransjes, maar dan zonder gaatje. Hm, lekker. En David Soul hoorde je ervoor met Going In With My Eyes Open. Over een kwartiertje ongeveer gaan we praten over internetoplichting, ja. Het is aan de orde van de dag. En iedere keer hebben ze weer een nieuwe vondst. Word je weer verrast met een of ander gek mailtje. Of een telefoontje. Of een appje. Of een smsje. En dan moet je weer wat. Nou ja, er is er gelukkig een bureau voor. Fraudehelpdesk. En die gaat zo meteen vertellen wat je eraan kunt doen. Om fraude bij jezelf te voorkomen. En waar je je ellende kunt melden als het je overkomt. Of als je het in de gaten hebt. Het komt er allemaal aan. Straks over een kwartiertje dus hier bij Zet veel na onder andere Take That en Love Ain't Here Anymore. Ooh, ooh, ooh. Oh, yeah. Baby. Don't you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 I'm Het is Es mi amor, bonne nuit que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi mon cœur bat. Aan de wie, mijn Pense à moi quand tu donnes, Toujours, toujours. Pense à notre amour. J'entends au loin des guitares, Qui en chanté la nuit noire, Résonne sous les bossiers en Se ramar si Maradona, quel cioccolatellador, forse per avura chi non parzi ancora. Buona mio uomo. Bono mi fai de vedere. Consa mo Ja, Windkracht 9 uit een uh, hele kleine Italiaanse vrouw die prachtige songs maakte, ook in uh, Frankrijk en een prachtig graf heeft in Parijs. We hebben het over Dalida. We kennen natuurlijk allemaal Gigi Lamoroso... maar deze Buenas Noches, Mi Amor, is natuurlijk ook prachtig. En daarom hoor je hem hier in de show. Verder hoor je Alex Band met Only One hier bij ZVL. Tijd voor een beetje softer rock. Ja, gewoon omdat het lekker is op zo'n zondagmorgen als vandaag. Stay tuned. Een van de paar kleine hits van Laurie Spey. Phil komt uit 1982 hier in de show. En Nick Gilder, een hot child in the city. Goed, tijd voor ons uh, ja, eerste onderwerp. Uh, Dick van Gooswilligen zit er helemaal klaar voor. Om te praten over de vrouw helpdesk. Het aantal meldingen van fraude stijgt explosief. In een half jaar tijd met maar liefst 50%. Dat meldt de Fraude Helpdesk. Van nep helpdesks tot het aanbieden van valse thuiswerkvacatures. Waar gaat dit mis? En belangrijker, wat kun je zelf doen om geen slachtoffer te worden? We praten hierover met de woordvoerder van de Fraude Helpdesk, Tania Wijngaarden. Mevrouw Wijngaarden, het lijkt erop dat je tegenwoordig niemand meer kan vertrouwen. Daar lijkt het inderdaad op. En uh, dat is ook wel een klein beetje zo. Het is uh, tegenwoordig wel van belang om een, uh, een gezond wantrouwen te hebben. Uh, omdat heel veel mensen zich online of digitaal of telefonisch voordoen als een ander. Van goedkope tassen tot peperdure thuisbatterijen. Waarom trappen mensen hier nog steeds in? Ja, nou als u dat zo zegt, uh, lijkt het een beetje of de schuld bij het slachtoffer ligt. Hè? Waarom trappen we erin? Het is iets wat je overkomt waar je natuurlijk zelf altijd ook iets in doet. Maar dat is kenmerkend aan fraude, want je wordt altijd verleid om iets te doen. Ja, waarom gebeurt het nog zoveel, is eigenlijk de vraag. En ja, er zijn verschillende redenen voor. Het hangt een beetje van de fraudevorm af. Maar we zien bijvoorbeeld allerlei technieken verbeteren. Euh, met, zeker ook met de komst van AI. En daardoor kunnen mensen ook heel makkelijk uh, geautomatiseerd allerlei telefoontjes uitsturen. En dan lijkt het ook heel erg opeens, hè? Ja, het lijkt vaak heel erg. Daarom werkt het ook. Dus ja, het is lastig van echt te onderscheiden. Met stemmen ook? Ja, zeker bijvoorbeeld met bank helpdesk -fraude. Dat mensen worden gebeld namens de bank. Ja, het klinkt uh, allemaal heel professioneel en vriendelijk. En, uh, en de ellende is dat ze ook vaak heel veel informatie al van je hebben. En dat maakt het nog extra betrouwbaar lijkend. Het aantal financieel gedupeerden steeg het eerste halfjaar fors. Van 4300 naar 6700. Het schadebedrag, ruim 26 miljoen euro, lijkt stabiel te blijven. Wat kunnen we hieruit afleiden? Hebben we de top bereikt? Ik ben bang dat we de top nog niet hebben bereikt... Sowieso alles wat bij ons binnenkomt, dat is puur wat bij ons gemeld wordt. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich nog niet melden. Maar uh, wat we de laatste tijd heel veel zien, dat is die geautomatiseerde telefoontjes. En dan krijgen mensen vaak eerst een bandje te horen. En dan moeten ze een keuze maken in een menu en dan pas komen ze bij de oplichter. En ja. daar zien we toch wel vaak dat mensen op dat moment denken, nou hier klopt iets niet. Dit is niet goed. Dus ze gaan daar toch vaker niet in mee. Uh, en dat zorgt ervoor dat ze, ze melden het dan wel bij ons of ze bellen en ze vragen wat is dit, wat moet ik nu doen. Maar waardoor ze dus nog net geen financiële schade hebben. Ja, die misleidende verkooppraktijken stijgen volgens uw organisatie, hè, explosief. Een nieuw fenomeen is het aanbieden van vals thuiswerk, dus het, uh, vacature. Ja. Hoe werkt dat precies? Ja, dat is een hele ingewikkelde vorm met allerlei uh, varianten. Maar het komt er eigenlijk op neer dat mensen benaderd worden om ja, voor een thuisbaan. Dat kan een bijbaan zijn of een fulltime baan. En het enige wat je nodig hebt is een computer en een internetverbinding. Maar je hoeft verder geen opleiding te hebben of welke tijd je het doet mag je ook zelf weten. Dus het is heel makkelijk voor mensen die bijvoorbeeld voor iemand moeten zorgen of een dag thuis of die al een baan hebben. En dan in een soort online omgeving moet je dan allerlei taken uitvoeren. En meestal gaat het om het reviewen van bedrijven of sterren geven. En ja, daar, daar, daar wordt je dan voor betaald, meestal in die online omgeving. Soms krijg je ook wat uitbetaald. Maar uiteindelijk krijg je ook dan specifieke taken, bonustaken. En daar moet je dan eerst voor betalen om die te mogen doen. En als je het dan niet snel genoeg hebt gedaan, moet je een boete betalen. Dus op die manier is het een hele rare ingewikkelde constructie... waardoor je uiteindelijk heel veel geld kwijt bent en niks hebt verdiend. Wat kan je dan doen? Ja, de ellende is dat er zoveel variatie in zit... dat ook het antwoord daarop een beetje... Moet je dan naar de politie? Nou ja, wij zeggen natuurlijk altijd... kom eerst even bij de vrouw de helpdesk. Dat, uh, zijn telefoon is bereikbaar en via uh, een webformulier. En dat is gratis. Dan kunnen wij precies hier bekijken wat er, wat er aan de hand is. Want ja, soms is het niet nodig om naar de politie te gaan... als er nog niks gebeurd is. Het hangt echt van de situatie af. Maar meestal is het wel zo dat mensen naar hun geld kunnen fluiten? In de meeste gevallen is dat helaas zo, ja. U pleit als uh, fraudehelpdesk voor meer voorlichting en keurmerken. Ja, En die fraudeurs die uh, online en telefonisch zijn ons al lang een lange stap voor. Hè? Is dat niet dweilen met de kraan open wat u aan het doen bent? Nou, Die keurmerken, dat is echt specifiek voor de, voor de klusbedrijven. Dat is dan vooral gericht op de consument. Dat mensen duidelijker kunnen zien wat een betrouwbaar klusbedrijf is en wat niet. Dweilen met de kraan open... Ik hoop het niet. <laughs> Kijk, er zullen altijd oplichters blijven. De Criminaliteit is van alle tijden en dat, dat kunnen wij ook niet stoppen. Maar we kunnen wel mensen zoveel mogelijk uh, bewust maken. En, en je ziet ook wel dat dat werkt. Want u geeft ook tips hè, op de website. Ja, dat klopt. En dat is ook weer voor elke vrouw net even anders. Maar het belangrijkste tip die eigenlijk voor alles wel geldt, dat is check met wie je te maken hebt. Mensen die meer willen weten over uw organisatie en over fraude, u heeft een prachtige website met heel veel informatie, tips en meldingsformulier. Noemt u hem nog even? Dat is fraudehelpdesk.nl. Hartelijk dank, Tania Wijngaarde. U bent woordvoerder van de Fraude Helpdesk. Dank voor het gesprek. Dichtbij en betrokken, de zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. André? Hoe is het ermee? Goed, en met jou? Wat heb ik je lang niet gezien. Nee, veel te lang. We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaan soms weken maanden voorbij. We hebben het te druk met onszelf. Dat geldt voor jou en mij. We zien elkaar veel minder dan toen, hooguit zo'n twee of drie keer per jaar. Maar oude liefde roest niet, je ziet, we zijn weer bij elkaar. Vrienden blijven doen we altijd. Spreekwoord zegt, dat echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Het is het mooiste hier op aarde en het houdt altijd zijn waarde. Echte vrienden blijven doen we altijd. Spreekwoord zegt dat echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Echte vrienden voor het leven, echte vrienden voor haar. Het is waar. Met jou zou ik ze graag overdoen. Dat ik niet willen missen die tijd. Voor geen, Voor geen miljoen. Vrienden blijven doen we altijd. spreekwoord zegt dat echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Het mooiste hier op aarde en het houdt altijd zijn waarde. Echte vrienden blijven doen we altijd. Een spreekwoord zegt dat echte vriendschap niet slijt. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. Echte vrienden blijf je heel je leven. Echte vrienden blijf je heel je leven. Echte vrienden voor het leven. Echte vrienden.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 Het is het mooiste hier en het houdt altijd zijn waarde. Echte vrienden blijven doen we altijd. Het spreekwoord wordt zegt, de echte vriendschap wordt zegt. Cool to the eye. De prachtigste muziek hoor je hier bij ZVL. Deze zondagmorgen natuurlijk. Wille Colberti en André van Duin in Vrienden Blijven. Dat doen we altijd. En Blue, wat een prachtige breath Easy. nou Even lekker ontspannen, even zen. Even diep ademhalen. En dan, jawel, Herb Alpert. Set me, the L Suspect of going ooh I could do I could day yeah, yeah, yeah. Who was that lady I saw you with? It was not your wife. It looked to me suspiciously like someone. Was hij toen nog in een crisispak of was hij er toen al uit? Ik dacht dat hij nog in zijn crisispak zat. Achter zijn piano. Met een pet op. Prachtig. Oh, woe, uh, nee. Oh, wakado waka Natuurlijk. Ja. Moeilijk woord. Moeilijke zin. En Herb Alpert met Disguise in Love with You. Wat een romantiek op de zondagmorgen. Uh, even kijken. Het op al aardig tegen 11 uur. Zometeen gaan we alweer naar het tweede uur. Gaan we iets meer. Tempo maken, zoals gebruikelijk. En hebben we een reportage van Jeroen van Gent. En ik weet nu al wat het wordt. Maar ga ik het je vertellen? Nee, dat ga ik niet doen. Dat vertel ik straks. Dus blijf luisteren. Blijf bij ZVL. is indeed Geweldige muziek komt uit een uh, musical, dat weet je, Annie, als ik me niet vergis. En, uh, nou, dit is de uitvoering van Patricia Pai. Zijn er zijn vele uitvoeringen van, maar ik vind deze wel lekker. Nederlands ook, natuurlijk. Ik Ben natuurlijk een beetje nationalistisch. Begrijp je natuurlijk wel. Uh, over een paar minuten ben ik hier bij terug, want ik ga even. Pauzeren. Je krijgt zo wat mededelingen van huishoudelijke aard en wat nieuws en weer. En dan ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Wordt weer heel gezellig. Iets meer tempo. Dus blijf bij me. Blijf bij ZVL. En tot het sluit van dit uur vanessa Williams. Hoe mooi is dat? Met Save the Best for Last.